Elf uur, Eefje kunnen met het NOS-journaal. De Belastingdienst kampt nog steeds met ICT-problemen. Daardoor zijn plannen om terugbetalingsregelingen makkelijker te maken... verder uitgesteld. Dat blijkt uit een halfjaar-rapportage over de Belastingdienst... die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Belastingdienst wilde terugbetalingsregelingen... voor bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag makkelijker maken. In eerste instantie zou dit allemaal voor 2019 geregeld zijn... maar het gaat uiteindelijk nog zeker tot 2021 duren...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 De griepgolf in Nederland is nog niet voorbij. Hij duurt inmiddels 18 weken en deze is deze week in omvang zelfs weer iets toegenomen. Gemiddeld duurt een griepepidemie ongeveer 9 weken. De afgelopen weken leek er sprake van een afname van het aantal nieuwe gevallen... maar volgens deskundigen had dat te maken met het paasweekend. De langste griepepidemie was in de winter van 2014. Die duurde toen 21 weken.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 En de voetballers van FC Twente mogen blijven hopen... dat ze ook volgend jaar nog in de eredivisie zitten. Vanavond versloeg Twente thuis Pex Wolle met 2-0. Ondanks de winst blijft Twente laatste in de eredivisie. De wedstrijd Heerenveen-Ado Den Haag eindigde in 2-0. Het weer nog. Vanavond en vannacht rustig en vrij helder weer. Minimaal rond een graad of zes. Morgen volop zon en een matige oostenwind. Het wordt 20 tot 26 graden. Door een zeewind kan het later aan de kust wat koeler zijn. Donderdag wordt het land inwaarts zelfs 25 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. Hey, ga je mee naar het strand? Ja, goed idee.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 In Frankrijk heeft een patiënt voor de tweede keer... door middel van transplantatie een nieuw gezicht gekregen. Razend knap natuurlijk dat zoiets kan. Nu behoor ik tot de angsthazen die al bang is... dat bij een eventuele operatie van het een of ander... links wordt verward met rechts. Hoe zou het zijn als je bijkomt? Je kijkt in de spiegel en ziet een ander gezicht dan je had. Er is een hoop op mijn uiterlijk aan te merken... maar de suggestie aan mijzelf is toch, kerel... Laten we het toch vooral bij het oude houden. Goedenavond, welkom bij het oog. Een vrouwenhart is anders dan een mannenhart. Hella de Jonge schreef er vanuit eigen ervaring een boek over, hartschade, en ze neemt een bevriende cardioloog mee naar de studio. De slagschaduw van de familie Castro hangt over Cuba, maar er gaat iets veranderen. Er komt een nieuwe president met een andere achternaam. Geert Dales wil terug in de politiek. De voormalig VVD'er zou voorzitter kunnen worden van de partij 50+. Plus. En vanuit Den Haag bespreekt Wilma Borgman waar Nederland staat in het conflict met Syrië. Nu eels het nieuwsoverzicht van dinsdag 17 april. Ambtenaren die meewerken aan rapporten over Schiphol en hun werk daarna zelf even beoordelen, dat kan niet door de beugel vinden juristen. Het probleem is dat er natuurlijk nu wel erg intensief contact is geweest... tussen Schiphol en het ministerie. Deze onthulling ligt erg gevoelig... omdat Schiphol na 2020 verder wil gaan uitbreiden. Het beeld ontstaat van de slager die zijn eigen vlees keurt. Dat beeld zal in ieder geval ontstaan. En dan moet je zeker bij een groot project als Schiphol... zou je dat niet moeten willen. En de omwonenden van de luchthaven voelen zich buitenspel gezet. Afspraken maken of de zaken regelen zonder... Uh, de bewonerspartij, ja, dat kan natuurlijk niet. De VVD heeft een kandidaatsraadslid uit de partij gezet. De man had de computers van bekende en onbekende Nederlandse vrouwen gehackt en zo een grote hoeveelheid foto's buitengemaakt. Op deze gegevensdragers hebben wij wel 30.000 foto's en filmpjes van vrouwen uh, gevonden. Daaronder foto's van ex-hockey international Fatima Morera en vlogster Laura Ponticorvo. Die laatste zacht naakt foto's van zichzelf terug op internet. Ik kon niets anders dan heel hard huilen en hyperventileren in één. Ik raakte in paniek. De zomer lijkt vroeg begonnen dit jaar en ook de komende dagen blijft het prachtig weer. Terrasje pakken zo geen jas meer aan. Heerlijk, we zijn volop genieten van het zonnetje. Zalig. Het is één probleem, we zijn nog niet aan zo'n overvloed van zon gewend. We zijn heel de winter weinig uh, natuurlijk in de zon geweest. Dus dit is wel het moment waarop je uh, sneller verbrandt dan je misschien zou verwachten. En dat hoort dus smeren. Ik weet het, ik heb rood haar, dus... Uh... Ja, ik was vorig weekend toen het zo warm was ook al verbrand. Dus toen dacht ik vandaag, nou, oké, okay, het is tijd. Nou, ik heb meestal nooit zo uh, erg. Dus het moet wel goed komen, denk ik. Met dit weer gaan er veel mensen uh, uit fietsen. Je Rijnse nachtmerrie is dan om een lekker band te krijgen. Of nog erger. Gelukkig is er tegenwoordig de mobiele fietsenmaker. Die heeft alles wat kapot kan gaan bij zich: kabels, olieën, trapassen staan hier. Ziet u remsystemen, alles op versnellingen, zadels. Ja, ja alle, eigenlijk alles. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En wat staat er in de krant van morgen, dat weet Clemens Peters. In trouw worden misstanden in het multiculturele Rotterdamse verpleeghuis De Levenhoek aangekaart. Het personeel mishandelt cliënten, er wordt gestolen en mensen krijgen soms hun medicijnen niet. De krant sprak een klokkenluider en interviewde deskundigen die pleiten voor direct ingrijpen. Mensonterend, zegt de oudere psycholoog Sarah Blom. Het bestuur van als ziet het allemaal niet zo somber in. Voorzitter, Van Herk is redelijk laconiek. Ja, we hebben te maken met 160 verschillende culturen. Als wij met de Nederlandse bril van de hbo verpleegkundige naar de zorg in de leeuwhoek kijken... ja, dan gebeuren er dingen die niet kunnen. Kijk jij met een Antilliaanse bril naar, dan vraag je je af... Wat is het probleem? Werknemers hebben recht op een rookvrije werkomgeving. Maar dat kan leiden, dat het kan leiden tot emotionele en conflictueuze situaties... dat laat de voortslepende discussie in de horeca wel zien. In de Telegraaf aandacht voor een tot nu toe vergeten groep, de Sipiers. Ze zijn het zat om dag in dag uit in de tabaksrook te werken... die uit de overdag openstaande cellen balmt. De FNV wil dat de overheid maatregelen neemt, zoals een beter afzuigsysteem. Maar het ministerie van Justitie meldt dat een gevangeniscel een privéruimte is en dat het rookverbod daar dus niet geldt. Bovendien is roken een grondrecht voor gedetineerden die toch al veel vrijheden moeten opgeven vanwege hun verblijf in de cel. De verkoop van navigatiekastjes in auto's is ingestort. En dat zou slecht nieuws moeten zijn voor TomTom. Tom. Maar het Amsterdamse bedrijf is zijn verdienmodel aan het aanpassen. Consumenten worden minder belangrijk. TomTom Tom levert nu direct aan de auto-industrie... en aan bedrijven als Apple en Microsoft. Maar het gaat de aandeelhouders niet snel genoeg, schrijft het FD. De koers van het aandeel komt al zo'n drie jaar amper van zijn plek... en enkele beleggers uiten erover hun frustratie... gisteren op de aandeelhoudersvergadering. Bestuursvoorzitter Harald Goddijn vroeg de aandeelhouders om geduld. Je kunt het niet forceren. En in de serie Interviews met Vrouwen over de vraag: wat het betekent om nu vrouw te zijn, een vraaggesprek met André Van Es. Bij de oudere luisteraar vooral bekend door haar PSP-verleden... in de Tweede Kamer in de jaren tachtig. Al snel na haar entree, destijds in de Kamer... werd er gesproken over het mooiste Kamerlid ooit. Ze is ambivalent over die kwalificatie. Ja, Ik droeg Colbert's van mijn vader, zodat ik er stoerder uitzag. Aan de andere kant, het is oneerlijk verdeeld in de wereld. Als mooie vrouw wordt er beter naar je geluisterd... en krijg je eerder iets gedaan. Ik denk dat ik daar wel eens van heb geprofiteerd.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 Education, but I can see right through a powder face on a painted fool. Let me slip through. Why you tryna hold? Nieuws van Leon Bridges. Ja, Den Haag, we gaan het hebben over de internationale positie van Nederland... in het conflict in Syrië. aanval op Douma wordt scherp veroordeeld. Maar toch doen we niet mee aan de acties tegen het regime. En we hebben eigenlijk alleen maar begrip, zoals het heet. Is dat een tegenstelling of is het ook logisch? Vandaag praten de Tweede Kamer erover met minister Blok van Buitenlandse Zaken. En in Den Haag zit Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Dag Wilfried, goedenavond. Ja, Had dat debat een officiële... De Kamer hoeft toch geen steun te geven aan dit kabinetstandpunt? Nee, voor dat debat was geen officiële noodzaak. Het kwam aan de orde in het wekelijkse vragenuur. Uh, het viel mij vandaag op, Wilfried... dat het toch wonderbaarlijk snel kan veranderen in Den Haag. Want Vorige week nog was iedereen hier in gespannen afwachting... van wat er zou gaan gebeuren. Was er sprake van een nieuwe koude oorlog, vroeg iedereen zich af. Zouden er bommen op Syrië vallen en zo ja, wanneer dan? En vandaag haalden ze daar de schouders toch min of meer weer over op... en ging het over geld over de onderhandelingen over de voorjaarsnota. Um, dat gold niet voor uh, Sadet kader van de SP... want die wilde nog wel even terugkijken op het afgelopen weekend. Zij stelde de vragen over het begrip dat de regering heeft voor die aanval. Oh, ik dacht even dat er, dat er wat in werd gestart. Neem me niet kwalijk, uh, Wilma. Dat ga ik je straks graag laten horen, ik... <laughs> Oké, okay, neem ik niet kwalijk. Ja, maar waar komt die... Ik had het net over dat, dat er altijd maar begrip is. Hè? Maar waar komt die ja. term begrip nou precies vandaan? Ja, uh, dat, dat lijkt nogal magertjes. Hè, als je het afzet tegen de felheid... waarmee die gifgasaanval in Douma wordt uh, veroordeeld. Uh, magertjes, zeg ik. Ze noemen het hier vooral afgewogen en doordacht... En dat heeft een lange geschiedenis. Dat gaat terug tot de inval in Irak in 2003. Uh, daar sprak het kabinet Balken en toen politieke steun voor uit. En uit die, over die uitspraak, over die waardering... was een heleboel politiek gedoe. Uh, er kwam uiteindelijk een oordeel van de commissie Davids in 2010. En dat oordeel luidde dat uh, uh, die steun onterecht was. Want we wisten niet zelf hoe het zat met die massavernietigingswapens. En er was geen mandaat van de Veiligheidsraad. En die twee criteria zijn sindsdien uitgangspunt. En aan die twee criteria is niet uh, voldaan deze keer. Vandaar de omschrijving begrip Wilfried. Ja. En houden ze daar dan ook nu, acht jaar later, nog aan vast? Ja, want ook in het nieuwe regeerakkoord staat dat voor missies het volkenrecht het uitgangspunt is en dat er een VN-mandaat moet zijn. Maar uh, bij de VVD en de coalitie zouden ze dat liever anders zien. Dat uitgangspunt wordt door VVD'ers wel eens een volkenrechtelijke dwangbuis genoemd. Nou ja, het is een dwangbuis, daar wil je liever uit. Het was vorige week een een debatje en daarin opperde Bente Becker van de VVD dat ze best eens wil praten over de criteria voor zo'n aanval. Want, zeggen ze daar, zou het niet denkbaar zijn... dat bijvoorbeeld het feit alleen al dat een regime eh, massavernietigingswapens... of, of andersoortige wapens inzet tegen de eigen bevolking... dat dat in zichzelf al een legitimatie is voor ingrijpen? Moet daar niet eens over gepraat worden? Nou, dat vindt de SGP ook. Maar de meeste andere partijen vinden zo'n mandaat wel essentieel. En dat is er nu niet. En eh, daarom neemt Karol van de SP vanmiddag bij het Vragenuur... minister Blok van Buitenlandse Zaken op de korrel. We moeten vaststellen, voorzitter, dat een einde aan de oorlog niet dichterbij is gebracht. De schuldigen zijn ook niet bestraft. We kennen de beelden van Assad die onbezorgd zijn megalomane paleis binnenwandelt. Wel zijn spanningen met Rusland verder opgelopen... waardoor een oplossing voor het uitzichtloze conflict eerder is bemoeilijkt. De kruisraketten werden ook afgevuurd in strijd, in strijd met het internationaal recht... Dan geef ik nu het woord aan de minister. Al vier keer eerder is door onafhankelijk internationaal onderzoek... het Joint Investigation Mechanism vastgesteld dat er gifgas is gebruikt... onder verantwoordelijkheid van het regime van Assad. Dus president Assad is in ieder geval een recidivist. Mevrouw Karolmoert. Welke feiten heeft hij op basis van welke feiten heeft dit kabinet besloten om politieke steun te verlenen aan deze illegale... Ik, onderstreept, ik onderstreep illegale aanval. Voorzitter, als het om deze aanval gaat, is er nog geen bewijs. Maar we weten nu ook al dat op de vraag waar mevrouw Karabouloud... Eh, naar op zoek is, geen antwoord gaat geven. Zij Ze zegt, je mag alleen maar optreden op het moment dat het VN-onderzoek... ook van deze aanval aantoont wie erachter zit... Maar omdat Rusland geblokkeerd heeft, dat die vraag onderzocht wordt, zal dat antwoord er nooit komen. Dat bedoel ik met de perfecte knoop waar mevrouw Karabulut in verstrikt zit. Dus ja, in die knoop moeten we onszelf niet laten leggen. Ja, dat was minister Blok in de kamer. Hij zegt dus eigenlijk die keiharde voorwaarden van de SP eh, dat er een VN-uitspraak moet zijn voordat je zo'n actie kunt uitvoeren. Die gaat het kabinet te ver daar vinden ze gewoon dat de internationale gemeenschap... in sommige gevallen een streep moet trekken. Om duidelijk te maken dat, er, dat wat er nu gebeurt te ver gaat. En de gifgasaanval in Douma, die was zo'n aanleiding, zegt Blok dus. Ja, en wat te doen bij een mogelijke volgende aanval... Ja, binnen de coalitie is de VVD dus de enige partij... die echt die discussie wil aangaan. In dat debatje waar ik het net over had van de vorige week... waarin Bente Becker dat aanzwengelde... sloeg minister Blok er in ieder geval niet op aan. Nou ja, die heeft daar in deze coalitie ook niet echt de ruimte voor. Dus ik denk dat bij ongeveer gelijke omstandigheden... een ongeveer gelijke reactie zal volgen. Dat we ook dan niet onder monden steun zullen uitspreken... maar begrip zullen tonen, Wilfried. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Ja, hij was wethouder voor de VVD in Den Haag... en burgemeester uh, van Leeuwarden en uh, de baas van Hogeschool in Holland. Geert Dalles, afgelopen jaren hoorden we weinig van hem. En nu wordt hij genoemd als mogelijk nieuwe voorzitter van 50PLUS. Meneer Dalles, welkom. Dank u wel. Ja, kunnen we spreken van een comeback in de politiek? Ik denk het wel, hè? Een beetje. In zekere zin. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, hoezo ho ho begint u met een beetje? Het ja, ik, ik... is toch een ferme comeback? <laughs> nou, op te beginnen uh, moeten we eens even zien, want de leden van 50PLUS gaan hierover. Die gaan op 26 mei bij de Algemene Ledenvergadering daarover stemmen. En dan nou, moeten we maar eens even kijken of het uh, wel gaat gebeuren of niet. Want er is nog een zittende voorzitter die zich gekandideerd heeft, die uh, opgaat voor herverkiezing en ik heb begrepen dat er nog misschien meer kandidaten komen. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik zag ook okay, ergens dat u ook al lijstduur was geweest... Hoor, 50 voor 50PLUS voor de Amsterdamse nou ja, Raad. Ik, ik ben zo'n anderhalf jaar geleden lid geworden van de partij. Gewoon mij aangemeld. Uh, 25 euro betaald, lid geworden. En een tijdje later uh, belde Henk Krol mij op. En die zei, ik hoor dat je lid bent. En dan zou je het leuk vinden zin hebben om ook eens wat te doen in de partij... als je daar dan toch bij hoort. Dus dan heb ik gezegd, prima, ik hoor het wel... En toen uh, zeiden ze, zou je mee willen helpen bij de selectie voor de kandidaten voor de gemeenteraad eerst in Amsterdam, later in Bergen, Noord-Holland. Uh, vervolgens vroegen ze, wil je uh, meehelpen om een nieuw bestuur voor de provinciale afdeling Noord-Holland op te tuigen? Uh -huh. Dus zo had ik een aantal dingen gedaan in de partij. Ja. En toen kwam op een dag ook de vraag, uh, zou je willen opgaan voor het voorzitterschap van de partij? Het ja. landelijk voorzitterschap, nou daar heb ik echt wel even serieus over nagedacht. Want ja. ik was daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Nee, ja, dat, dat is misschien wel aardig om even een paar stappen terug te maken. Hè? Want we kennen natuurlijk het Amsterdam, zeiden het al... vanwege het dossier, de noord Line die er nu binnenkort uh, aankomt. Uh, van uw werk bij In Holland, uh, met het ontslag. Later zijn er allerlei dingen weer overschreden, die dingen ontkracht. U bent ervoor vrijgepleit, zal ik maar zeggen. Uh, maar we hebben wel een behoorlijke tijd wat, wat minder... om niet te zeggen bijna niets, van u gehoord. U heeft ja. in een flinke dal gezeten, zoals dat tegenwoordig Zeker. in de modernheid. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat was dat voor een dal waar u in zat, in de terecht kwam? Kunt u dat omschrijven? Nou, even kort samengevat. Uh, als je zo in de publieke opinie onder, onder druk of onder kritiek komt te staan... dan doet dat echt wel wat met je. Ja. Uh, iedereen die dat heeft meegemaakt kan dat uh, bevestigen. En ik heb daar ook echt veel last van gehad. Uh, en ik heb me op een zeker moment ook zo'n een beetje teruggetrokken. Ik dacht, ik wil dat niet meer hebben. Ik heb in mijn gezin meer dat gezeur. Uh, ik blijf gewoon eens een tijd weg... Maar, maar wat, deed, dat, wat deed het dan met u persoonlijk al die kritiek? Nou, die jaren over die, die, die Noord-Zuidlijn. Dat was toch uh, pek en ja, dat af is, dat, dat is, ja, pek en toe? Misschien 15... achteraf allemaal onterecht. Dat zullen we ook allemaal nou, zien als mensen we binnenkort instappen zien. binnenkort. De trein gaat binnenkort rijden. Ik heb er overigens zelf al twee keer in mogen rijden. Fantastisch, ik kan ja. iedereen aanraden. We zullen ja. 22 juli kan iedereen erin, geweldig. Ja. Nee, natuurlijk, dat is allemaal pijnlijk. Dat is echt naar. en uh, Het heeft me ook wel geraakt. En Ik ben er ook een paar jaar echt uh, ondaan van geweest. Ja. En Ja, uh, uh, gewoon depressief van geraakt. Um, dat heb ik inmiddels weer doorstaan. Ik ben er helemaal overheen en er bovenop. Maar ik las een groot verhaal. Een, een mooi interview met u. Dat u op een gegeven moment gewoon op uw rug lag. In de tuin tot niets meer kwam. En dat er alleen nog een poes was die iedere dag even gedacht ja, kon ja, zeggen. Ja, ja. Hoe ver ja. Ja, ja. ja, we lachen ja, er nu diep, om, maar... Hoe diep kun je zinken? Ja, ja dat is waar. Dat, uh, ik heb dat in het interview allemaal verteld. Ik, ik, ik schaam me er ook niet voor. Nee. Uh, het is ook wel uh, fijn moet ik zeggen, om dat gewoon eens te kunnen vertellen... dan ben je het ook kwijt. Uh, ik was het eigenlijk voor mezelf wel kwijt. Maar na dat interview, wat enorm veel reacties heeft opgeleverd... was het voor mij ook echt een definitief einde. Nu is het voorbij. Uh, die periode is afgesloten. Het gaat met mij gelukkig weer heel erg goed. Bent u een weer... beter mens geworden, voor uw gevoel? Uh, ja, je. BTI... Ja, nou, laat ik me gewoon eens ja zeggen. Ja, denk Want wel. ontbrak het dan nog aan eigenlijk in die periode... dat u af en toe zo hard moet vechten in de politiek? Ik zal eerlijk zeggen, wat het grote punt is... wat hier gebeurd is, uh, dat heet loutering. Daar had ik wel eens over gehoord. Een louterende ervaring. Maar ik heb dat dus nu zelf meegemaakt... wat loutering betekent. Dat betekent, je gaat door een heel diep dal. Het is echt niet leuk, hoor. Ik, ik raad het niemand aan. Mm -hmm. Maar als het je gebeurt en je bent er doorheen... en je hebt het achter, achter je gelaten... Dan, dan heeft dat iets met je gedaan, waardoor je toch... Je gaat beter in je vel zitten. Je voelt je gemakkelijker. Je voelt je ontspannender. Um, je wordt er misschien ook wel een aardige mens van. Het heeft mij in ieder geval een hoop goed gedaan. En het gek is, zal je een klein voorbeeld geven. Um, mijn partner, die een heel empathisch mens is, wordt op straat veel aangesproken met de vraag waar, de, naar de weg. Die vragen hem naar de weg. Mij vroegen ze nooit iets. Ik zei ook al: waarom vragen ze dat wat aan jou en nooit aan mij? Uh, terwijl ik de weg veel beter werd dan hij. <laughs> ja. dat, is, uh, ja. uh, dat straal je dus blijkbaar uit. Ja. Maar nu, dat is heel gek. De afgelopen tijd wordt mij ontzettend vaak op straat de weg gevraagd. Dus kennelijk straal ik iets, iets anders uit. Ja. Dat is toch een interessante ervaring. Ja, he? dat betekent ook dat u een lichte persoonswijziging heeft ondergaan. Nou, misschien ja, wel, ja. Uh, ja, dat ja. is, uh, ja, dat ja. is Robert. Uh, ja. Uh, ja, goed, nou dan wordt u mogelijkerwijs dus die, die, die voorzitter. Maar je kan je dan ook afvragen, hè? het heeft een louterend effect gehad. Ik heb even gekeken, u bent van. U komt uit Doetinchem, begin maart. U bent 66 volgens mij net geworden, in maart. Klopt dat? 5 maart. Ja, um, Waarom, waarom stort u zich dan toch weer op die politiek? U, u zou ook kunnen, ik ken niet portie de portemonnee kijken... en ook niet in uw werk verder, maar zou kunnen denken... ik doe het verder nu rustig aan de Nou, tijd. voor het geld hoeft het niet, want het levert het niks op. Nee. Uh, denk waarom is, dan dat, wel? Ik denk ik dat het alleen maar geld kost, maar... Waarom dan toch ja. deze ambitie? Ja, er zit toch een enorm, enorme maatschappelijke drive in me. Ik wil graag... Iets betekenen, iets doen. Uh, ik heb er echt wel even over, nou, of even, ik heb er lang over nagedacht. Moet ik dit wel doen überhaupt? Uh, ik ben bij de VVD geweest, decennia lang, daar ben ik weggegaan. Uiteindelijk na een tijd nadenken, lid geworden van 50PLUS. Uit volle overtuiging. Ik vind het een geweldige partij. Um, en toen ik er eenmaal was en, en Henk Kroller tegen me zei... zou je mee willen doen? Dacht ik, ja, waarom ook niet? En nu ik daar... Oh, omdat je zit... dan misschien weer in de val trapt en weer in dat werk... komt, wat nee, iedereen op je rug ga je gaat, zeggen, gaat zitten. Uh, 50PLUS is een interessante, is een... Leuke, interessante project. Ik voel me daar ontzettend thuis. Ik vind, het, ik vind het fijn daar. En omdat ik dat gevoel heb, wil ik ook graag bijdragen. Wil ik meedoen. Wil ik daar wat moois van maken. Er ligt een enorm potentieel wat we kunnen ontsluiten. En ik denk dat ik daar als nog relatieve nieuweling... Uh, aan kan bijdragen. Onder andere omdat ik op geen enkele manier onderdeel ben van welk verleden in die partij dan ook. Want er is best wel een hoop oudserend. Er zijn al conflicten mm -hmm. geweest en wat. En nou, dat moeten we allemaal ja. achter ons laten. En ik denk dat ik dat kan doen. Ja, en die motivatie zit erin. Ik wil graag wat betekenen voor de samenleving nu dus in 50. Plus. Ik uh, hoef niks. Ik wil. Niet ook per se iets, maar ik kan nog wel van alles. Dat is de levensfase waar ik nu in zit. Ik ben 66, uh, ja. ik, heb, ik heb een hoop ellende over mij fit geken, achter me gelaten. Ja, zo voel ik me ook. Ja. Nou, nu ga ik weer lekker ja. uh, nog 20 nog twintig, dan maar krijgt door. krijgt met de iets minder fitte out, uh, out, ja. outlook van <laughs> ja. Henk maken. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar het nee, is nee. flauw. Maar die, uh, dat is wel een baasje, weet, dat is wel een kerel. Ja. Die, uh, wordt, dat, uh, wordt dat de bondscoach, bent u de assistent bondcoach? Hij lijkt mij ja, toch wel man is, nummer is, één eigenlijk. Dat is een goede kwalificatie, want de partijvoorzitter is niet de politiek leider. Uh, ik zie de rol van de partijvoorzitter ook erg als een dienende rol. Uh, je, uh, als ik de voorzitter word, dan ben ik de voorzitter van de vereniging 50+. Plus, uh, die ondersteunend is aan alles wat er in die partij gebeurt. Dat is natuurlijk de politieke tak, zijn de volksvertegenwoordigers en de bestuurders. En dat worden er tegenwoordig steeds meer, uh, ja. gelukkig. Uh, daarbij heb je een dienende rol. Je zorgt dat er leden komen, dat de leden zich betrokken voelen. Dat ze hun standpunt kunnen uitleggen dat er mee wordt gewerkt aan de politieke meningsvorming... kadervorming, kadertraining, enzovoort, enzovoort. Het is een ondersteunende rol. Dus, de vereniging... dus een half stapje achter Henk Krolstaan is voor u geen ja, de, probleem de, eigenlijk. kijk, het is, het is een politieke partij. Het is geen AMBO of zo, het is een, of een ANWB, het is een politieke partij. Dus ja. wij, wij, wij gaan voor de politieke doelstellingen. En die worden primair vertolkt door de volksvertegenwoordigers. Dat uh -huh. zijn de mensen in de Tweede en de Eerste Kamer... maar ook in de gemeenteraden, in de statenfracties, in de waterschappen. En de partij moet dienend zijn. Aan die mensen. Zo zie je ja. die rol. Ik zeg net, we constateren net dat u 66 bent en u gaat bij 50 plus zitten. Beschouwt u zich als een, als een oudere man, een oude man eigenlijk? Zeker naar nou wat er nou, gebeurd is? <laughs> nee. Ja, dat moeten anderen maar beoordelen. Ik voel mezelf, ik voel mezelf nogal. Nee, nee dat, dat ik. Ik voel mezelf redelijk leeftijdsloos. Ik weet wel dat ik 66 ben. Uh, mijn fysieke en ook mentale conditie, maar ook de fysieke conditie is uitstekend. Ik ga overigens wel regelmatig naar de fitnessclub... om het een beetje bij te houden. Ja. ik wil ook niet dik worden en zo. Dus ja. daar uh, moet ik met Henk Krol nogal een beetje over praten. Hoe dat gaan aan nu, ijdelheid dat geen gebrek, zal ik maar zeggen. Uh, nee, natuurlijk niet. Dat nee. hoort er allemaal bij. Um, maar ik ben fit genoeg om nog jaren vooruit te kunnen. En ik sta echt te popelen om die partij te helpen. Want ik vind het een fantastische en leuke partij. Waar veel interessante dingen gebeuren. Uh, ja. Het is natuurlijk een pensioenvraagstuk van enorm belang. Bestaanszekerheid op de lange termijn voor u, iedereen. U, want u heeft graag... alles van de politicus nog in zich. Want u, u gaat echt uw waar? tijd nemen terwijl ik het moet gaan beëindigen. <laughs> dat, ben dat, niet, dat, ja. he, dat bent u niet <laughs> verleerd. Dus daar kunt u mee op pad. Ik, ja. ik wens u uh, veel succes. Het moet nog allemaal in, in orde komen hoe u echt voorzitter wordt. Bij uh, 50 plus. Maar ik wens u daar alles succes mee, meneer Daalers. Dank u wel voor uw drank. komst. Hè. por las montañas de oriente vinieron a salvar la patria vinieron a salvar la patria y ya la tienen salvada para que Vinieron a salvara Cuba van Ibrahim Ferrer. Edwin Koopman, een Latijns-Amerika-kenner, uh, wat zongen ze hier nou precies? Ja, Ze kwamen het vaderland redden en ze hebben het gered. En nu zal de vrolijkheid regeren. Heerlijk, heerlijk. Ja. Nou, morgen is er uh, voor het eerst in bijna 60 jaar... geen president meer van Cuba die Castro heet. Want Raúl Castro, de broer van Fidel, treedt terug als uh, president... over zijn opvolger. En wat dit betekent, uh, ga ik met jou praten, uh, Edwin. Laten we eerst even luisteren naar een fragment uit januari 59. De revolutie. Crisis in Cuba. Resolved in favor of Fidel Castro, leader of the successful revolution and still the hero to most of his people. After suddenly resigning as premier, Castro speaks to the nation. His beardless brother Raúl among the listeners. And attacks those inside and outside of Cuba who have called him communist. <laughs> ja, yeah. wordt de beardless brother genoemd, hè, Raúl Castro. En daar gaan we het over hebben, want hij stopte mee als, uh, als president. Terwijl hij dit best nog wel. Ja, ik had het net ook al over oude dom en eruitzien. Maar hij ziet er nog wel goed uit eigenlijk voor zijn 86ste. Ja, 86 is het toch al. Ja, ja maar vroeg of laat moet hij er toch mee stoppen. Het is trouwens een getrapt terugtreden. Hij, trapt, hij treedt nu terug als president... Maar hij blijft uh, voorzitter van de Communistische Partij. Dus, uh, het is, en daar gaat hij dan waarschijnlijk over drie jaar pas mee stoppen. Dat ja. is uh, de verwachting. Dus uh, ja, hij gaat. Men, men, mensen treden in Cuba nooit echt in het geheel terug. Nee. Of ze gaan in bed liggen en blijven nee. nog informeel de baas. En hij is ook nog niet echt helemaal weg. Uh, hoe, hoe historisch is het dat hij opstapt? Eigenlijk? Ja, nou ja, absoluut. Kijk, we hebben natuurlijk sinds de revolutie... Uh, de leiding van het land onder de Castro's gehad. Hè. Eerst Fidel tot 2006. Of, uh, nou ja, formeel dan tot 2008. En vervolgens zijn broer ja, het leiderschap, het presidentschap in Cuba is een synoniem voor Castro. Het, het is heel raar om dan ineens toch hè, voor iedereen die, die, die na de revolutie geboren is om uh, in, daar een andere naam bij te zien straks. Ja en die naam is die Miguel Díaz-Canel. Ja dat ja, is de wordt, verwachting. Ja. ja dat is nog niet helemaal zeker. Maar daar, daar worden mensen dus wel een beetje onrustig van omdat hij geen Castro heet. Wat, wat weet je van die man? Nou, het is een, uh, het is een, een ingenieur die uh, eigenlijk redelijk stilletjes de afgelopen decennia uh, langzaam een st st stukje weer een beetje is opgeklommen binnen die, uh, de Communistische Partij. Uh, tot die vijf jaar geleden dus uh, toch wel onverwacht. Want niemand kende hem eigenlijk. Werd benoemd tot eerste vicepresident. Je hebt in uh, Cuba meerdere vicepresident. Maar hij was dan de eerste. En ja, dat is de reden dat wel wordt uh, verwacht dat hij het gaat worden. Want ja, dat, dan heb je toch de beste kaart om dat laatste stapje naar het presidentschap uh, te nemen. En verder is er niet zo heel erg veel over hem bekend. Uh, hij is, uh, bek staat bekend als orthodox. Met name het afgelopen jaar heeft hij uh, ja, zich toch redelijk... Uh, ja, uitgelaten in termen van nou ja, de, de verdediger van de, de staatsgeleide economie... van de, het eenpartijsysteem. Uh, conservatief dus, maar anders kom je ook niet zo hoog. Naar nee. Is de samenvatting grijze muis? beetje wel, ja. Ja, ook een man zonder charisma. Een, een, een echte apparatziek een, uh, ja, een, een, een, uh, een zakelijk politicus, ja. ja zeker. En er zijn natuurlijk mensen van buitenaf... Die, die hopen dat dat communistisch bolwerk een keertje valt. En ik excuus <laughs> voor de CPN'ers die nu luisteren. Maar dat, dat hoeven we bij hem niet te verwachten. Nou, maar. nee, zeker niet omdat hij onder curatele staat... natuurlijk toch nog wel weer van, van uh, Raul Castro. Want die is dan die voorzitter van de communistische partij. Uh, en en die, is, uh, die heeft meer te zeggen dan de president. Dus uh, die, die eigenlijk is... Miguel Díaz-Canel, als hij het wordt... Uh, of ieder ander die straks president wordt... is eigenlijk pas de, de derde in, in rang als het gaat om macht. He, Raul blijft gewoon de machtigste man van Cuba. Daaronder blijft de vicevoorzitter van de Communistische Partij. En dan komt de president. Ja, ja. Maar is het daarmee echt een marionet voor Raoul En gaat hij dus ja. eigenlijk helemaal niet weg? Het uh, is een marionet van Raoul. Uh, m, maar uh, ja, hij gaat wel een beetje weg. Want de dagelijkse leiding komt onder uh, deze man. Nu uh, het gezicht naar buiten ook. Hij is degene die Cuba gaat vertegenwoordigen in het buitenland. Ja, en die de, die da, de dagelijkse leiding neemt. Hm. <lacht> Wordt hij in, in, in het land ook een beetje als een doetje gezien? Omdat hij de revolutie niet heeft meegemaakt? Uh, ja, ja, ik heb uh, ik, ik, op, op uh, websites zitten kijken hoe Cuba hierop reageert. Ik heb mensen ook gebeld in Cuba en dan eh, eigenlijk vindt men helemaal niks. Het, eh, mensen zijn <laughs> totaal, er nee, totaal niet mee bezig. Ve veel mensen kennen hem helemaal niet. Uh, dus ja, die, die, ze kunnen zijn naam soms niet eens uitspreken. Het is ook iets... Kijk, Cuba heeft geen ja niet was, he, Geen vrije pers, geen publieke opinie. Op, op tv is er ook geen campagne gevoerd. Het is totaal... Dit gebeurt allemaal voor de normale Cubanen achter de schermen. En ook uh, ja, op een terrein waar ze zich eigenlijk helemaal niet meer voor interesseren. De politiek is volstrekt irrelevant geworden voor de meeste Cubanen Ja, te, terwijl uh, het leven is er eigenlijk naar daar. Er ontbreekt ja. nog wel wat, zal ik maar zeggen. Ja. Zo'n land in opbouw, of in wederopbouw. Ja. Dat, dat daar juist iemand aan afbrak. de macht zit. Waar, waar, waar, waar het volk van zegt van, die gaat wat doen voor ons. Ja, maar precies dat is de reden dat ze zich niet voor de politiek interesseren, want het is al 60 jaar hetzelfde... en er verandert maar niks. Dus mensen zijn gewoon voor zichzelf begonnen... en hebben te druk met overleven. Want je noemt een land een opbouw, maar je kunt het ook in laatste opzichten... toch nog steeds een land in afbraak zien, uh, beschouwen. Ja. Uh, de schaarste is enorm. Mensen zijn, hebben gewoon de hele dag nodig... om, uh, om, om, om, rit, om te ritselen, om te rommelen, om, om dingen bij elkaar te schrapen. Uh, hebben geen tijd en ook geen zin meer in die politiek. Nee, maar ik, ik, dacht, ik dacht eigenlijk ergens gelezen hebben... dat de mensen ook door een soort wetten wel wat meer privé-mogelijkheden hadden ja. om wat dingen te doen, waardoor ze het misschien wat beter ging en wel sprake is van opbouw? Nou, uh, ze snakken heel erg. En met name de, de honderdduizenden kleine ondernemers. Want Dat, is dan nog wel, dat is, heeft Rookasco dan nog wel voor elkaar gekregen. Dat, dat, is, uh, ja, dat je al een klein bedrijfje kunt beginnen in de dienstensector meestal. Uh, dat is de afgelopen jaren erg uh, in het slop gekomen door de bureaucratie. En dat gaat allemaal heel moeizaam. Uh, maar daar snakken de mensen zeker naar om meer vrijheid te krijgen... om ja, die kleine bedrijfjes, hè, kapperszaakjes, uh, uh, taxichauffeuren... om um, um, um, dat op poten te zetten en, uh, en daar meer mogelijkheden voor te krijgen. Ja, goed. Na morgen geen Castro meer aan het uh, aan het bewind. Officieel. Ik dank je wel, uh, Edwin Koopman. Graag gedaan. But you don't Afzang van Joya uit juni 2017. Pijn op de borst, uitstralingen naar de linkerarm... dat zijn klachten waarbij je direct aan een hartinfarct denkt... als je een man bent. Maar voor vrouwen zien die klachten er anders uit. Hella de Jonge kreeg er zelf mee te maken... en schreef er het boek Hartschade over. Roman die vandaag verscheen. Zij is hier in de studio samen met kardiooglue Janneke Witkoek... gespecialiseerd in het vrouwenhart. Mooi woord trouwens. Goedenavond, dames. Ja. Ja, uh, uh, Helga, uh, wa, wa, wat, uh, sorry, <laughs> hoe kom ik nou, ik, ja, er staat hel, opeens hier een, een Helga. Ik maak er gelijk een L'tje van, we kennen elkaar, dus dat had ik niet mogen gebeuren. Um, wa, wa, wanneer dacht jij, hey, ik voel mij niet goed, in het boek is het een, het een enorme lange aanloop langs artsen. Je slikt het ene na het andere pilletje, je wordt begrepen en niet begrepen. En de echte ja, signalen kwamen in oktober... En de uitkomst. Van welk jaar van? En dat was 2015. Ja. En toen heb ik dus tot, uh, ja, tot 23 februari daar dus mee doorgelopen. Ja. En waarschijnlijk had dat was speelde zich af in New York. En ik denk dat ik daar al een eerste tikkie gehad heb. Ja. Ja, dat staat ook in, in New York. Want je was bang dat je daar opgenomen moest worden. Want je had ja, er niet geval in dat buitenland het in een ziekenhuis te liggen. Geen sprake van. Nee. Nee. Maar, maar er sluimt op een gegeven moment iets in je lichaam. Je denkt ja. dat je dat goed kent. Je, in het boek kom je ook over als iemand die zegt... Nou, ik heb altijd gesport, gezond gegeten. Ik heb, me, ik heb, me, ik heb het goed gedaan, zal ik maar ja. zeggen. Dat staat ook nog ergens. Ik heb het, denk dat je het sterkste hart van de wereld het hebt. Het sterkste hart van de wereld, maar, dacht ik dat ik had. Ja. Ja. Ja. Maar wanneer, wanneer dacht je... want er is heel lang dat de dat artsen... en jij zelf ook dacht dat het wellicht wat anders was... dan je je hart. Hoe kwam dat? Ik had dan? geen idee dat het mijn hart was. Het zat dus wel in de familie. Hè? Dus ja. achteraf denk je van ja, belachelijk dat je dus denkt dat je het sterkste hart van de wereld hebt. En uh, ja, ik heb niet eraan gedacht. En dus door artsen hebben ook daar niet aan gedacht. Terwijl wel een familiaire zaak was, in ja. mijn geval. Ja. En wanneer kwam de kentering? Dat je wel aan het hart begon te denken? Nou, dat was pas eigenlijk op het moment dat ik dus uh, bij mijn schouder gepakt werd en gezegd en nu uh, gaat u met mij mee en nu heeft u even niks meer te zeggen. En toen lag ik op de binnenpaar ja, tien minuten op de operatietafel. Ja, ja. En, en, en ook, dat wordt in het boek ook beschreven. Jij komt het, het, letterlijk het woord vrouwenhart tegen. En Je gaat, daar, je gaat, je gaat in, dat, in, dat, in dat boek lezen. En daarmee kom je ook tot nieuwe ontdekkingen over... dat een vrouwenhart anders is dan een mannenhart. Ja. Nou, ik, ik, ik, ik was gewoon echt heel slecht. En dat bleek dus ook door medicatie te komen. Ik kon gewoon niet meer denken. Ik zat echt gewoon, ja... De, de, de, de, de, de gedachten gingen door mijn hoofd heen. En ik kreeg dus een artikel in mijn handen. of Op de iPad stond het. Gewoon okay. menu.nl. Ja. Ja. En uh, daar werd dus dan ook de naam van. Janneke... Genoemd en ik las dat, en daar stond dus van dat medicatie: ja, dat is alleen maar op mannen getest en uh, dat zou wel eens te zwaar kunnen zijn. En daar stond dus gewoon dat de symptomen van vrouwen totaal anders waren dan mannen. En ik, ik terwijl ik dat las toen ja, ik sprong echt uit mijn stoel en dacht: 'Van ja, potverdorie, ik ben zo iemand en ook dat er 57 vrouwen per jaar aan een hart, en hart overlijden ja. en dat uh, ja, dat dat dan.' In mijn geval dat nog goed afgelopen is. Ja. En ik dacht, nu moet ik iets doen. Ja, Janneke uh, Witkoek, uh, je bent cardioloog. Uh, wat is het verschil tussen de man en een vrouwenhart? Want ik, ik dacht toen dat van tevoren dacht, het zal, toch, het zal misschien wat kleiner zijn, maar het zal er niet aanmerkelijk verschillen. Nou, het is inderdaad anatomisch is het hetzelfde. Hetzelfde als het mannenhart het is inderdaad iets kleiner. Maar we hebben allemaal twee kamers, twee boezems, vier kleppen. Uh, maar de belangrijkste verschillen zitten eigenlijk... we hebben een, soort, een top drie. Uh, als eerste is er een belangrijk verschil in het proces van aderverkalking... tussen mannen en vrouwen. Dat vertaalt zich in een ander klachtenpatroon. Dus er is een duidelijk verschil in uh, klachtenpatronen. En ook wat een belangrijk verschil is... is dat, uh, dat, dat er een verschil is in de impact van risicofactoren. Op de vaatwanden. Dat wil zeggen de risicofactoren om hart- en vaatziektes te ontwikkelen, zoals uh, hoge bloeddruk, hoog cholesterol. Uh, nou, dat zijn de belangrijke risicofactoren. De kracht van die factoren op de vaatwand dat verschilt tussen mannen en vrouwen. En uh, ik denk ook dat er ten aanzien van het inschatten van het risico op het krijgen van een probleem... moet er dus ook, moet er dus ook heel goed naar dat risicoprofiel gekeken worden. En in het geval van Hella, die dus natuurlijk ja. heel lang heeft rondgelopen met, uh, met klachten die niet goed begrepen werden... Uh, ja, met iets wat doodsoorzaak nummer één is bij vrouwen... is het misschien wel goed om op een gegeven moment op een rijtje te zetten van wat zijn nou haar risicofactoren. Nou, dan komt er... Dat het in de familie voorkomt. Je had toch ook nog wel wat problemen met de bloeddruk. En, cholesterol. en stress was een belangrijke factor. Stress is ja. een belangrijke factor voor, voor, het, voor vrouwen. Um, dus... Wat in combinatie met, met hart, hartfalen, hartproblemen? Ja, met hartproblemen. Dus want het, want wat daar, dan? als ik even terug ga naar dat proces van aderverkalking. Uh, dat manier waarop die bloedvaten dichtslippen. dan is het op het moment dat bij een vrouw een klein beetje. Uh, aderverkalking is, ja. dan kunnen er een soort vaatkrampen ontstaan. En die vaatkrampen, dus dan is er nog niet echt een afsluiting of een dreigend infarct, maar die, en die vaatkrampen die zijn vaak niet inspanningsgebonden. Die passen niet echt bij het klassieke klachtenpatroon zoals wij dat kennen... als een, als een direct hartinfarct wat op de loer ligt. Maar ja. als je dan de risicofactoren niet goed gaat behandelen... dus hoge bloeddruk laat bestaan of niks doet aan stress of aan cholesterol, cetera ja. Dan is de kans dat dat vat op een gegeven moment dicht zit bij vrouwen... wordt dan nou ja, ongeveer zeven keer hoger als je de statistieken er echt ja. op naslaat. Ja, maar, maar en... Hella als, als je dit hoort, en ik, ik hoor cholesterol, ik hoor stress, eh, f, eh, familie, eh, hmm. in je familie veel mensen, kinderen ja. die, en, en, en ouderen die iets met hun hart hebben gehad, eh, dan zou ik denken, eh, hoe ben je daar nou voorbij kunnen gaan? Nou, omdat ik lekker bezig was, toch? Ik <hij is fijs> was maar, gewoon uh, lekker aan het werk, en, ja. en, en, en gewoon ook heel hard aan het werk, en ook mijn gedachten daar niet op... Janneke zegt stress. En kijk, als ik nu met terugwerkende krachten ga ik natuurlijk gewoon het doorhebben. En daarom heb ik dit boek ook geschreven. Dit boek is ook niet een boek. Uh, dat is geen ziekenhuisboek. en het is ook niet een patiëntenboek. Dit is uh, een boek om te ontdekken uh, van hoe zit het nou? En dat dan willen doorgeven van uh -huh. ja, ik heb het dus niet geweten. En, en nu ik het weet, wil ik het doorgeven dat de ander het wel weet. Ja. En dat de vrouwen gewoon... Ja, uh, Jan Kunt, wat je ja zegt, het, nou, dat het enorm bijdraagt aan de bewustwording van hartklachten bij vrouwen. He, want dat is, nou, je, ze zegt het zelf al, uh, ze heeft zelf de, de, de klachten niet herkend. Uh, een aantal zorgprofessionals hebben de klachten niet herkend als zodanig. He, dat, dat, en al, uiteindelijk blijken de, de afwijkingen in de vaten wel ernstig te zijn. Dat noemen we ook de, de genderparadox, met een, met een duur woord. Dus dat... Die, dat, dat de, die vrouwen klachten uh, krijgen die niet heel duidelijk zijn. En die dus iedere keer weer een beetje gebaggeteliseerd worden. Mm -hmm. Daar zijn trouwens die vrouwen zelf ook meester in. En Hella is ook wel iemand hm. die natuurlijk zegt van ah, nou, dat, weet je, wie, wie het een je gaat een ja, beetje in de, ik de, doorlopen. Ik beetje in de ontkenning. Ik was ja. lekker bezig. Ja. Ja. Ja. En als dan een, een, een, een, een dokter het ook niet direct herkent. Nee. Hè, want als, een, als je een cardioloog zegt van nou, ik heb pijn op de borst, maar ik kan me prima inspannen dan, dan, dan, dan, dan, dan verzwakt de aandacht dat ik ja zo zeggen terwijl het ja maar soms is er rond rondom jou in, de, in het boek leest het ons hele uh, uh, paniek van mensen die gelijk uh, gelijk liggen je mag je man niet meer bellen gelijk ja. we gaan aan de slag en soms sturen mensen je weer naar huis dan weer wel ja, kennen dan bizar. geen pillen ja maar dat is de, de dat is ook ja dat de, dat dat is gewoon schokkend hm. He, op het moment dat het een serieuze zaak wordt uh, heb ik dan inderdaad, zegt mijn dochter, mijn mama: Je hebt helemaal geen afscheid meer van me kunnen nemen. Is goed afgelopen voor hetzelfde ja. geld. Of ik liep het niet goed af. Ja. Nee, je, je zegt net: Het is geen ziekenhuisboek. Maar ik vind het voor een deel, partieel, wel echt een aanklacht tegen hoe ziekenhuizen met mensen omgaan. Vind ik ook. Ja, ja dat wel. Maar ja. ik bedoel, meer. Maar wat, ziekenhuis... heb je nou, wat heb je nou eigenlijk willen schrijven? Want er zitten ook hele. Uh, uh, uh, romanachtige uh, tafereelen in het boek. Ja. Uh, misschien wellicht ook soms fictie. Maar soms is het ook een, een aanklacht. Is, is het ook een, uh, wat is het voor jou? Noodzakelijk. Dat is een het. noodzakelijk boek. Het was een heel noodzakelijk boek. Niet een boek. hartverwarmend boek. <laughs> <Zal er laughs> nou, misschien, wat ik de hoop de ook een hartverwarmend boek. Ik ben er zelf ontzettend blij mee dat, is, dat, dat ik dat nog heb kunnen doen. Het heeft me heel veel moeite gekost. Het heeft, ik kwam echt uit mijn tenen. Ik had echt. Per dag aan het eind van de rit. Want het is gewoon ook zwaar om zoiets neer te leggen. Gedacht, ik moet dit maken. Want ik wil dit doorgeven. Ja. en Voor de vrouwen. Dus het is... Het is, het is uh, ja, wat, wat, wat er ander van vindt, je, het moet je zelf weten. Maar ik wilde dit gewoon neerleggen als... Uh, uh, ja. Toch als pamflet enigszins. Als een pamflet. Maar wel mooi opgeschreven. Een mooi wat, opgeschreven pamflet. Ja. Wat me ja. opvalt in het boek is ook... Dat, dat, is dat je eigenlijk de angst voor de dood is eigenlijk minder groot dan de woede en het onrecht rond wat jou overkomen is. Ja, dat vind ik heel mooi gezegd, want dat is ook zo. Ik ben gewoon totaal niet bang. Ik bedoel, ik heb zoveel meegemaakt. dat ik vind Je gaat op een gegeven moment, berust je ook. En Ik vind, ik, ik vind het allemaal oké, okay, maar ik vind het ook heel erg oké... Okay dat ik er ben en dat ik dit dus nu mag doen. Ja. Dus dat, dat, uh, maar uh, hoe is de staat nu van jou lichamelijk gezien? Ja, nou daar zat ik net met nog over te praten. Dat is gewoon, blijft gewoon een spannende zaak natuurlijk. Gewoon, het is, ik, ik voel me uh, op en af. Moeizaam. En soms. Ik kan gewoon een aantal dingen niet meer die ik graag had willen doen. Maar ik geniet ongelooflijk van wat ik wel heb. Ja, en, dus... en is het ochtends echt een stapel pillen innemen? Nee, helemaal niet. Dat want dat is dat is niet. Natuurlijk ook... Ja, dat is een beetje het, inderdaad het probleem. dat is ook een, een, nog een ander belangrijk verschil tussen mannen en vrouwen. Dat 60% van de vrouwen ervaart bijwerkingen bij de medicatie die wij vaak inzetten in de cardiologie. En ja, dat is het... Wat zijn het voor bijwerkingen? Uh, dat kunnen bijwerkingen zijn van extreme vermoeidheid, depressieve gevoel spijnen in je buik. Uh, ja, dus dan heb je op zich dat hart wel onder controle. Maar als je dus zoveel last hebt van bijwerkingen, dat je zo inboet op je kwaliteit van leven, dan moet je dus eigenlijk met je behandelaar een soort compromis vinden: van, van uh, ja, hoe kan ik nu het beste doorgaan? Hè? En ik denk ook heel vaak uh, stuit je dan ook op weerstand bij de. Dan zeg je van, nou ja, als je dat niet inneemt, dan, uh, ja. dan moet je het zelf maar weten. Ja, terwijl dan je natuurlijk. Dan zit je, je, je wel terug uh, Ja, als je terwijl wel je natuurlijk eigenlijk ja. moet gaan zoeken naar uh, wat een wat een goede middenweg is. En, ja. dat, is, en dat, dat, dat begint al vaak met... Ja, bij Hella is het gewoon lastig met de medicatie. Maar dat kan, wat dat betreft, heel erg op maat gemaakt worden. Je kunt, uh, je kunt qua leefstijl nog een aantal dingen doen. En, ik doe ja. de leefstijl. Ja, de leefstijl. De leefstijl. Dat, dat, is leefstijl. dat is leuk, het is radio. Ik zag Janneke ja. bij, je kunt wat aan je leefstijl doen. Even ernstig naar jou kijken, Hella. <laughs> ben jij te druk voor je leeftijd? Ben je te stress? Leid je een te stressvol nee. bestaan? Nee, nee, nee, nee. Nou, ik... Ik vind wel dat waar, waar mijn hart hier vandaan komt... is wel, en dat vind ik ook wel, dat stress is gewoon wel een factor. Ik heb gewoon een zware periode gehad... Dat komt dus ook in het boek heel duidelijk voor. Ja. Hè, dat we onze kleindochter verloren zijn. En dat je dus 7,5 jaar gewoon een kindje voor je neus ja, ziet. Wat ontzettend. Ook aan, een, hè, aan, aan, ook aan het hart. Halen, ja. en, dat, en dat is me gewoon aan het hart gegaan. Ik denk dat daar wel... Hè, dus wat je zegt, die, die, die, die vaatjes die gaan ver, vernauwen. Ja. Ik voel het ook... Ik moet, ik moet echt gewoon ja. af en toe moet ik... Uh, dat is absoluut een hele belangrijke factor in uh, de klachtenpatronen. In, in, in jouw geval. Gewoon dat dus door, die, door die, die golven van stress en emotie, wisselende bloeddrukken, uh, waardoor, waardoor je heel veel klachten kunt ja. krijgen. En ook ja. nog zo, dat, dat mannen die uh, hè, artsen uh, uh, of chirurgen die willen helpen, misschien helemaal niet bezig zijn geweest met de hormoonhuishouding van vrouwen. Uh, dat, dat is sowieso een ondergeschoven kindje in de cardiologie, uh, zich bezighouden met de hormoonhuishouding. Daar proberen we ook veel meer bewustwording voor te creëren. En ik moet zeggen, dat gaat de goede kant op. Dus dat is nu ook echt wel een onderwerp van, van onderzoek. Uh, maar dat speelt natuurlijk ook mee. Hè. We weten dat, uh, dat, de, vrouwen van, uh, dat de, uh, de bloedvaten van vrouwen echt kwetsbaarder worden... nadat uh, bijvoorbeeld na de overgang. Er uh, kunnen klachten optreden met allerlei hormoonwisselingen. Hey, horm de vrouwelijke hormonen hebben natuurlijk vaatverwijdend effect. Dus als je dat verliest, uh, ga je ook al vaak richting hogere bloeddruk. Mm -hmm. Dus dat zijn absoluut die daar een rol in spelen. Ja, en, en, en mannen, althans in het boek, althans veelvuldig mannen... die toch uh, zien de klachten waarmee je komt... die soms ook wel eens vaag zullen zijn... toch ook vaak afdoen als psychosomatisch. Ja, dat is dus, daar begon eigenlijk, toen ik het dus las... het artikel van Janneke in mijn stoel. En toen gingen dus die rinkelen in mijn hoofd... en dacht van ja, dit is mij overkomen. Dat was dus de zin van... zegt u eens in twee zinnen wat u in uw jeugd heeft meegemaakt... En uh, toen ik dus simpelweg zei... ja, mijn ouders hebben de oorlog overleefd... en daarna moesten ze kinderen uh, maar zien op te voeden... toen zei de man daar vrij snel bovenop... nou, dan zou dat wel eens psychosomatisch uh, kunnen zijn. Terwijl ik dus gewoon... Ja, Krom van de pijn. Ja. En buiten stonden huilend, lachend, samen, mijn dochter en ik. En dacht, ja, maar goed, die man is gewoon, die kijkt gewoon niet. En dat was eigenlijk wel de start voor mezelf. Daarom noem ik het ook hartschade. Dat was echt de, de start om aan de slag te gaan, om dit te moeten schrijven. Van hoe is het mogelijk dat. dat, dat en, hij, ik, en dat komt dan ook in het boek, boek voor. Daar ben ik de briefwisseling aangegaan met de man. En die zegt dus. Achteraf, hoe heb ik het kunnen missen? Ja. En dat volk ontzettend sympathiek. En dat is ook wel mooi. Want ik ga gewoon de strijd aan, ook met de artsen. Ik wil ook gewoon geen gevoel hebben van zij kunnen er ook soms niks aan doen. De vrouw kan ook soms heel onbeholpen en stom het zeggen. <lacht> nou ja, maar dat is ook wat je, wat je tegen mij zei van de, die bewustwording creëren, maar ook uh, vrouwen ja zeg maar een soort hart onder de riem van laat je niet op je kop zitten, uh, laat je niet afschepen en als je klachten hebt die niet goed begrepen worden, uh, vraag door ja nou, Eigenlijk hebben we dus met een roman te maken. Maar ook met een soort hulleboek Voor mensen die denken, ik heb deze klacht. Die kunnen dat ook lezen. En die komen ook het te weten. Nou, wat heb ook één nog... klein bijvraagje nog. Vreek ja? uh, de Jonge, man krijgt een, krijgt een gepaste bijrol in het boek. En, uh, jij moet regelmatig in de auto stappen. Uh, en, maar je zegt op een gegeven moment dat, je, dat, dat dat iets is waar je niet helemaal op vertrouwt. Is, is zijn rijvaardigheid zo beroerd <lacht> dat je dat schrijft? En gewoon even pure nieuwsgierigheid van mijn kant. Nee hoor, ik vind hem geweldig. Want hij zit hier ook en hij is dus gewoon nu mijn oh, chauffeur. Oh, nou, <lacht> Ah, jullie nee, nee, aangekomen, nee, nee, nee. dan ik ben, hoop ik ook maar weer... dat jullie tot jullie heel komen. Ik ben, super, thuis ik ben komen. Super gelukkig met mijn man. Dus. Hella de jongen schreef hartschade, is net uit. En uh, uh, ik dank jullie wel voor jullie, uh, voor jullie komst. Ook uh, Janneke Witkoek, kajoloog. Gaan we nu door naar 5, uh, uh, 5 voor 12. Steven Spielberg heeft met de films die hij regisseerde... meer dan 10 miljard dollar omgezet. Dat hoorden we vandaag. Dat is eigenlijk een ongekend record. Goedenavond, filmjournalist Abzacht. Goedenavond. Dag Ab. Ja, dat heeft Spielberg natuurlijk Hoi. vooral verdiend met films als E.T. En, en, en, en Indiana Jones neem ik aan. Toch, dat soort films, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Hij, kijk, hij, heeft, hij maakt twee soorten films. Serieuze films en publieksfilms. En met die publieksfilms, daar scoort hij over het algemeen heel goed mee. En dat is de verklaring voor die 10 miljard. Ja, En waarmee is die echte boot ingegaan? Met een film die helemaal misging? Nou... Nou, dat was al vrij snel naar Jaws. Dat is een film 1941. Dat is een komedie over de Japanse invasie van Amerika. En uh, ja, de, die grap werd uh, niet gewaardeerd. Zeker niet in Amerika. Dus die film, daar ging die uh, finaal mee onderuit. John Belushi speelde de hoofdrol. Maar mm -hmm. ja, het... Uh, ja, de, de film was ook niet uh, geslaagd, uh, nee. als ik zo vrij mag zijn. Maar deze, deze grootverdiener, noem nog eens even een film... die iedereen vergeten is in het, uh, in het hoekje van Spielberg... en die toch echt de moeite waard is. Jij als kenner, waar moeten we dan uh, ons op richten? Welke film is nou, dat? Okay. Nou, dat is, is ook een flop. Dat is de film Always. En uh, kijk, Spielberg maakt geen uh, liefdesfilms, uh, hè? Nee. Dus, uh, het gaat altijd uh, over science fiction en, uh, nou ja, grote gebaren. Maar hij heeft een film gemaakt, Always, uh, met onder andere een bijrol voor Audrey Hepburn. En die film die ging ook finaal onderuit. Uh, het is ook niet een geslaagde film, maar het is een film waarvan ik zeg... geef hem eens een keer een kans als je hem op uh, DVD of <laughs> ik, online tegenkomt. Ik ga hem zoeken. Dank je wel, dit was uh, met het oog op uh, morgen. En morgen zit op deze plek Rob Trip. Ik wens u nog een goede nacht. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook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 NPO Radio 1.